Een Nigeriaan probeerde toen op een vlucht van Amsterdam naar Detroit explosieven tot ontploffing te brengen. Door ingrijpen van een Nederlandse passagier kon dat worden voorkomen. Volgens Obama waren er genoeg achtergronden over de verdachte bekend, maar werd die informatie onvoldoende gedeeld. Hij vindt het niet uitwisselen van informatie door de veiligheidsdiensten onaanvaardbaar. De president eist dat ze nog deze week met maatregelen komen om een herhaling te voorkomen. De bestuurder van een taxibusje is gisteravond in Bokstel om het leven gekomen bij een botsing met een trein. Twee passagiers hebben de aanrijding overleefd. De 74-jarige chauffeur kwam op een overweg met de bus vast te zitten op het spoor. Vermoedelijk had het busje geen grip meer door de sneeuw. De passagiers, twee vrouwen van 19 en 21, zijn uitgestapt en hebben nog geprobeerd de taxi weg te duwen. Maar dat lukte niet. De bestuurder kon niet meer op tijd uit het busje komen. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 7 uur. Treinverkeer tussen Tilburg en om een herhaling te voorkomen. De verscherpte bewaking op Amerikaanse luchthavens na de mislukte aanslag van Eerste Kerstdag heeft opnieuw geleid tot ontruimingen van terminals. De luchthaven van Minneapolis en St. Paul werd een hal ontruimd nadat een bomspeurhond een verdacht pakketje had gevonden in een pasgeland vliegtuig. Het bleek loos alarm. Eerder op de dag werd de luchthaven Bakersfield in Californië ontruimd. Dat gebeurde nadat er flesjes met een verdachte stof zouden zijn gevonden. Uiteindelijk bleek het te gaan om frisdrankflesjes waar honing in zat. Zondag werd een hal van luchthaven Newark bij New York ontruimd... nadat een man zonder controle de terminal zou zijn binnengegaan. De man is niet gevonden. Het weer langs de kust vannacht. Mogelijk sneeuw. Het is rond 0 graden in het westen en min 6 of min 7 in het oosten. Het lokaal komt mist voor...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 I'm the Time to move.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 Van de winter